9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Duizenden mensen in Noordoost-Oekraïne zijn geëvacueerd vanwege zware explosies en brand in een munitiedepot. Ramen in de wijde omgeving zouden zijn gesneuveld en ook het mobiele netwerk is uit de lucht. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Een hoge militair zegt op sociale media dat er sprake is van sabotage en dat Oekraïne de grenscontroles heeft verscherpt. De Britse politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis in Birmingham. De inval zou te maken hebben met de aanslag in Londen gisteren. Volgens Sky News waren er tientallen agenten betrokken bij de actie. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. Vanwege de aanslag in Londen zijn er de komende dagen in heel Groot-Brittannië meer agenten op straat. Gewapende en ongewapende politiemensen gaan vooral op drukke en toeristische plekken extra controleren. De politie weet wie de dader van de aanslag is. maar wil alleen kwijt dat hij mogelijk was geïnspireerd door islamitische terreurorganisaties. Er zijn vijf mensen omgekomen, onder wie de dader. Grote beleggers zoals pensioenfondsen vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien... met de biedingenstrijd rond Nederlandse bedrijven. De Vereniging van Institutionele Beleggers zegt dat naar aanleiding van de recente pogingen... van Amerikaanse bedrijven om Unilever en Axel Nobel over te nemen. De politiek denkt erover bedrijven wettelijk beter te beschermen tegen vijandige overnames. Maar volgens de beleggers is dat alleen nodig bij bedrijven die essentieel zijn... voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, zoals bijvoorbeeld telecombedrijven. Vanaf december gaat op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven elke 10 minuten een trein rijden. Op dat traject klagen veel reizigers over overvolle treinen. NS verwacht door elke 10 minuten te rijden dat mensen meer kans hebben op een zitplaats. Als gevolg van de 10 minuten dienstregeling gaan er een paar verbindingen in Noord-Holland op achteruit. Consumentenorganisaties maken zich daar zorgen over. Het weer, rustig, lenteweer, geregeld zon en het wordt 11 tot 15 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De tegenpartij is van jou en van mij. Ginella, je bent de sigaar, als je in Nederland je kleren uit je balen haalt, ze lijken wel maf, ze knippen je af, waardoor een vrije jonge man naar één partij verlangt. De verzorging staat die ons gisteren rund te laat. Dit land is in nood, voor ons op hier rood. Zodat die Tweede Kamer stakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou en van mij. En ja. de kranten vouwen zich uit. En wij zijn bij het tweede uur van Hotel Loogland. Een zeer goede morgen. Uh, die krant is niet zo groot als stemformulier hoor. Nee, want die moet je met z'n tweeën <laughs> vast houden. Tegenover ons Hans Drommel en Belinda Geurensen. En wij gaan eens praten over de politiek landelijk en het Zandvoortse. Want de landelijke politiek die spiegelt zich natuurlijk ook af op het Zandvoortse. En uh, ik heb van de week iemand horen vertellen... Dat het zeer democratisch zou zijn als je de drie winnaars, de, of tenminste, de drie grootste partijen bij elkaar op zou tellen, dat je dan de stem van het volk hebt. Ik zie jou heel erg nadenken, Belinda. Nou, zit... Goede voorstelling. <laughs> dan ik... moet je die PVV er toch bij betrekken. Nee, ik ben even aan het tellen hoe we dan uitkomen. Nou, dan kom je... Dus dat is het 33 en uh, 20 en uh, 19 uit mijn hoofd. Ja, dat is dus dat is 53, uh, 72. Dan hebben we geen meerderheid. Nee, nou, dan neem je de vierde bij. Dat is natuurlijk ook het hele verhaal. Laten we eerst even naar Zandvoort gaan. Het viel mij op dat uh, afgelopen zaterdag, dus een week geleden, er weinig tot geen reclame werd gemaakt in Zandvoort voor deze verkiezingen. Ik heb niemand op het gratisplein voldels zien uitdelen. Ik heb nauwelijks borden, tuinborden aangetroffen. Het was rustig. Hoe komt dat? Nou, het is heel leuk dat je dat zegt. Dit is Hans Dommel, we voorzitter. Ik ben natuurlijk wel in het dorp geweest en we hebben wel flyers uitgedeeld. Maar op zondag. <laughs> maar op zondag. En ik kan me voorstellen dat jij zondag andere bezigheden ja, hebt. Ja, klopt. Maar we hebben ontzettend veel mensen getroffen en heel leuke gesprekken gehad. En juist ook over het item van de VVD. En dat, je hebt gezien aan de stemresultaten dat het ook echt gewerkt heeft. Nou, dat kan ik niet zien. En dan de borden in de tuin. Ja, ook dat is gebeurd. We hebben ook een leden gevraagd, maar jij hebt weer niet gereageerd. Dat vind ik toch erg jammer, hoor. Om een bord in je tuin te plaatsen. En Hoi, de eigenlijk... je, je weet, mijn tuintje is heel klein en heel ja. achteraf. <laughs> Daar komt niemand. Alleen een paar herten. Ja, het, nee, gaat, het, het gaat, je gaat je om het duurt. idee. Dit kenmerkt jou een beetje. Maar het was stil, Daar ben je het mee eens. Het was stil? Het ja, voorst... met campagnes, met ja. totale campagnes bedoelen we dan? Heb uh, je ja. ja. de nog en... andere partijen, ja. Alle, alle maar partijen. maar daar heb ik natuurlijk helemaal niet op gelet. Ik heb vooral. Uh, ja, ik let er wel op. Uh, maar, maar dan denk je van, nou, wat is het stil. Ja, ja. Nee, dat klopt wel. Ik, ja, ik denk wat dat je gelijk hebt. En het fenomeen uh, Tweede Kamer is toch iets anders als, denk ik, een gemeenteraadsverkiezing. En dat is juist ook wat je wat je merkt dan hè? Ja, um, goed, dan gaan we naar uh, de dag zelf, uh, de verkiezingen. Uh, hoe hebben jullie dat ervaren? Want jullie hebben ook rondgelopen uh, en hier in Zandvoort uh, stembureaus bekeken? Uh, ik, ben, ik ben onder andere even geweest naar die container bij het station. Een relatief hele kleine container. En daar zitten dan vier man stembureau. En dan denk ik, jongens, jongens, jongens. Hoe kunnen jullie we werken? Geen toilet, niets. Uh, je zal maar van 7 uur s morgens tot 12 uur s'nachts daar moeten zitten. En geen toilet in, in de container. Laat staan dat je de formulieren moet uitvouwen <coughs> en nog een keer moet tellen. Is dat bezuiniging? Dat is een leuke vraag. Ja, ik, wij, ik zie nu. Hoor, ik zie nee, twee, twee hele verbaasde gezichten. Ik heb, wij hebben het, ik, tenminste, laat ik van mezelf spreken, <coughs> ik heb het gezien. Ja. Maar en, qua organisatie en hoe dat wordt ingericht, en waar de stembureaus komen, en hoe de faciliteiten zijn. Maar je hebt die container ook gezien? Ik heb hem gezien. Maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen, daar hebben wij dus totaal geen invloed op. Dat nee. wordt vanuit het gemeentehuis geregeld, ja. Nee, de, de, de, het. Kiezen wordt door ambtenaren geregeld, daar hebben de partijen niets over te zeggen. Maar het staat de partij wel vrij om, om een vandaag of morgen een opmerking ja. daarover te het maken. Ja. Mij op. Ja. Nou, nee, ik dat heb... kan je wel op rekenen. Ja, maar, nou, dat is ik, wat, maar, maar we hebben natuurlijk vorige keer gezien, toen zaten ze eh, in het gebouw van, van, de, van, het, van de NS, zeg maar, in het, in het stationsgebouw. Maar toen zaten ze ook in een achteraf hokje en koud, toen dacht ik, nou, dat is ook armoedroef. Ja, ja je, wil, je wil mensen laten stemmen op het station, want de mensen ja. gaan wel, maar dat moeten ze ook faciliteren. Ik vind het überhaupt, dat jullie daar helemaal hebben lijken hebben. Want juist van de stemmen en van die dag zou je toch een feest moeten maken. Dat je veel meer uitstraling gaat geven. En nu hoor je bij diverse stembureaus commentaar. En niet alleen van de mensen die er zitten, want die werken gewoon keihard. Maar de omgeving. Ik heb zelfs gehoord van een plek waar dan de stembureau uh, geplaatst wordt. Van ik wil niet hebben dat jullie hier verkiezingsborden buiten plaatsen. Dan denk je van ja. is dit nou voor idioterie? Nou dat mag volgens de wet wel als het maar buiten is. Buiten. Maar, ja. maar, je, maar, nee, je, maar ook houding je houding gaat het even je over. Je hebt een tekort aan de stembureauleden. Elk ja. jaar moet er weer gesmeekt worden. Nou dat vraag worden. ik me dus af. Hè, want neem maar dat meen ik serieus. Want um, uh, toevallig heeft uh, iemand die ik ken heeft erop gereageerd. En toen was het van we hebben voldoende en je kan op de reservelijst. Ja, er, is, er is een advertentie geweest in de soms Grond. Ja, en en daar kon je, dan je daar op reageren. reageren dus ja. En daar dus ja. kon je ook aanmelden. Maar het was, de, het was de boodschap. Er zijn voldoende mensen. Als je wil mag je op de reservelijst Maar er zijn voldoende uh, leden om te zitten. Nou, maar, en om te tellen. De bemanning is voldoende. Dat is eigenlijk heel positief. Okay. Dus de bemanning is voldoende. Nu moeten we alleen nog uh, het vrolijker maken als dat het is. Ja, Want joh. ik kwam in het museum. En ik ben ook in uh, Pluspunt geweest. Ja. En ik vroeg me af. Waarom gaan jullie niet lekker buiten zitten? Ja, nee, dat mag dat niet? Dat zou ik, ik eigenlijk durven zeggen, maar ik kan me voorstellen dat ze daar wat beperkingen op hebben: dat je een kiesbureau hebt wat echt binnen is, dat je stembokjes moet hebben waar je toezicht op kan uitoefenen. Doe je het buiten. Ik weet niet of het niet of wel mag, maar ik kan me voorstellen dat daar beperkingen op liggen. Nou, als ik dan even naar Amsterdam kijk, dat je uh, in de Skyline. Ja, daar boven. Uh, nee, kan... ja, Mark, meer. Ja. Op strand, Mark, meer. Ze hebben drie uur op de boot gezeten om, ja, om één stem uit te mogen brengen. Nou, dat is een leuke idee, toch? Dus er zijn voor de komende... Hey, ik ik ja, doe een oproep aan de kamer, hè? Ja, maar, Magelijk, hè? ja, ja we hebben een strandtenten ja. en dergelijke. Ja. Maar en in ieder geval zouden we daar eens naar kunnen kijken, toch? Maak er een feest van, dat ja. zeg je. Maak er iets ja. leuks van. Doe, doe iets, iets, iets. Goed, andere ja. vraag. Uh, zijn er stembureaus geweest met een tekort? Er stembiljetten, moest er heen en weer gerend worden om weer aan te leveren. Geen idee. Dat is dus het probleem nee, in Nederland. Er waren geen tekorten, dat heeft meneer Meijer bevestigd in uh, het Harlems Dagblad. En hij was ook zeer verheugd over uh, de opkomst. En uh, de opkomst is er 82,3% vergelijkbaar bij uh, 74 van uh, vier jaar geleden. Van, ja, ontzettend uh, mooi. Je vertelt net dat je blij bent met de opkomst en met, je, met de gesprekken die je goed hebt. Dat het te zien is in de uitkomst. Ik vind dat niet te zien in de uitkomst, want de VVD verliest. Ja. We zijn wel, jullie zijn de grootste partij, prima. Precies. En dat was eigenlijk het item. We moeten de grootste Kijk. partij worden om niet achter de PVV aan te moeten lopen. Nee, maar het leuke is dat, we, dat het dus een, een VVD'er... die is nog zo optimistisch... dat hij zelfs van een verlies nog een feestje kan maken. Nou, dat, uh, dat zijn die mooie posters... van lachende lijsttrekkers. Die ik nee, heb maar ook... het is gewoon <laughs> zo. Ja, maar dat, dat was toch het item. Je moet groter blijven als de VVD. En dat je er uh, acht zetels levert, oké. Okay. En we zijn dik de grootste. Ja, het is niet ik... dat je zegt... van, het is, een, het is voor ons een nek- en uh, nek-race uiteindelijk geworden. Het is o, echt uh, overtuigend. Uh, o, o, o, een wat is de vertaal naar de uh, gemeenteraad? Zes zetels. Dan kom je inderdaad op zes zetels uit. Ja. Nou, dat is mooi. Daar ah, doen we het die... voor. Maar we hebben het natuurlijk af. Uh, wanneer was dat? In. Afgelopen december, volgens mij. Is er een poll geweest. Ook in de Zandvoortse courant. Want het is natuurlijk wel iets teken, want Nu doet de PVV mee. Die doet uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen niet mee. Nu doet GroenLinks mee. Bij de gemeenteraadsverkiezingen deed die niet mee. Tenminste, zitten nu niet in de raad. Ik weet niet hoe het volgend jaar gaat worden. Maar als je dat. Uh, toen daar kwam daaruit dat we zeg maar 49% uh, uh, haalden. Nou, dat zou natuurlijk. Uh, als ik er ergens tussenin uitkom. Daar uh, tekenen we voor. Maar je ja, had het zelf al aan. Hè. De, uh, GroenLinks doet niet mee, PVV uh, doet niet mee. Ik weet dat er een, uh, een Zandvoort op de kieslijst heeft gestaan van de PVV. Ja. Uh, stel nou eens dat die een lokale partij op gaat richten. Doen ze niet. Waarom niet? Nee, maar stel. Nee, dat, nee, dat, nee, maar... dat, ja, dat, dat komt op stel. Nee, vanuit de optiek van de PVV, hoe ze dat inrichten, dat ze gewoon een aantal uh, grote steden uh, pakken. Almere is natuurlijk geweest, Den Haag. Haal hem. Dus, Wilders Wilders Maar dan heb je trots, daar heb je geen PVV. Okay. Dus als je dat op die manier gaat uh, kijken... Wilders moet dat in gang zetten. Ik zie het nog eerder gebeuren dat ze in Volendam... een uh, lokale afdeling uh, beginnen dan in Zandvoort. Werk. Maar stel dat het zou zijn, want uh, het begint bij grote plaatsen... en het, het zal uitwaaien naar uh, kleinere gemeentes. Dan zie ik je toch met uh, jullie zes uh, en uh, PVV 5 zetels. Ja, maar ik denk toch niet. Je moet gaan kijken naar andere partijen... om je eigen kracht te ontdekken, hoor. Het is het verhaal dat je bij jezelf moet blijven. En moet proberen je eigen verhaal goed te kunnen, aan de man te kunnen brengen. Of aan de vrouw natuurlijk. Dus zijn keuze maken om op de VVD te stemmen. En een andere partij is naar mijn smaak. Niet aan de orde in onze strategie. Onze strategie is gericht op onszelf. En daar moeten we boven die, al die andere partijen kunnen en proberen te staan. Vanwege je eigen beginsel. Als je Hans, naar... ik, vind het, ik vind het mooi. Maar ik kijk even naar het landelijke. En naar Zandvoort. Dan verliest de VVD in Zandvoort meer dan het landelijke. Percentage wijzen. Ja. Dat moet je kunnen aantrekken. Dat trek ik mij ook aan? Nee, maar dat is ook het hele verhaal. Wat, maar dat wil, wil niet zeggen dat wat, ik daarmee nee, andere tijgen uitzondere? Nee, wat kan je eraan doen? Ja. Dat je in Zandvoort meer verliest dan het landelijk geschreven. Nog meer flyeren. Ja, nog meer. Nee, niet alleen nee, flyeren. Je Wij hebben dat alle nieuwste energie. Die in gesprek moet gaan. Ja, de strategie maar is... is voor ons dat wij niet meer de partijstructuur hadden van vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar meer naar een netwerkstructuur gaan. Dus dat het niet beperkt wordt tot de leden slechts. Maar alle belangstellenden, dus feitelijk degene die een beetje gevoel hebben bij de VVD en stemmen voor de VVD. En dan ga je naar iets anders toe. Wij hebben in Haarlem, ik zeg wij omdat we toch nog ver nauw samenwerken met Haarlem bij het Torbekken Café. Eens in de maand houden we daar een debat met ook andere partijen en ook belangstellenden. Dus niet sec VVD, maar totale politieke arena ja, nee, Je maar praat zeggen. over Haarlem. Ik heb een beetje genoeg van Haarlem met alle ambtenaren die toe gaan. Ik heb het over Zandvoort. Maar ik wou dat Haarlemse voorbeeld, waar jij dus ook uh, graag uitgenodigd wordt, naar Zandvoort brengen. Want je moet toch kijken wat de succes is in, bij anderen. En dat moet je gewoon kopiëren naar mijn gevoel. In Haarlem. Is D66 verslagen door VVD. En dat is dus een succesnummer. En ik vind dat we dat in Zandvoort eigenlijk ook kunnen bereiken en moeten bereiken. Gewoon door dezelfde strategie. En dat betekent dat ons dus beginsel beter een... aan de man gebracht moet worden. Dus er komt een Zandvoors café voor de VVD? Nee, er komt een politiek café. De Jan Steencafé. En waar? En wanneer? Ik zal je de hoogte houden en ik laat me tegen die tijd graag weer uitnodigen. Oké. Okay. Nou, we zijn, uh, daar ben ik <laughs> zeer benieuwd naar. Want ja. ik, je hebt me net uh, de constructie uitgelegd. Ik, ik zie dat wel, omdat dan uh, iedereen, van welke partij dan ook, zijn zegje kan doen. Exact, exact. En dan blijkt natuurlijk toch dat hetgene waar jij het meeste warme gevoel bij krijgt, de komt. Als je, als je kijkt naar de, de totale stand. Uh, D61 heeft gewonnen. PVV heeft gewonnen... Eh, 3,6, 3,9 procent. En GroenLinks heeft gewonnen... 5,2. Op zich is dat niet gigantisch hoog... ten van de VVD, Maar ze hebben wel gewonnen. Ja, ja. Is dat de landelijke tendens... Of heeft dat ook te plaats met onze gezond te maken? Dat is natuurlijk een vraag die, die mijn uh, kennis te boven gaat. Is dit een landelijke trend of is dit een Zandvoortse trend? Je stelt vast dat die, de, de cijfers zo liggen. En daar moeten we het mee doen naar mijn gevoel. En niet allemaal gaan filosoferen waar die trend ligt. We moeten het daarmee doen. Het en we stellen vast dat wij niet uh, gewonnen hebben in de zin dat we 43 zetels hebben. Dat we hebben er 33. En dat betekent voor een regeringspartij met de PvdA. Die gigantisch op ze. Ja, die bestaat niet meer van Zandvoort. hebben wij dus eigenlijk wat dat betreft relatief bijzonder goed gedaan. En ik heb daar een fijn gevoel en een trots gevoel van. En daar gaat het over beter. Ik kijk eventjes naar het landelijk kapel. Als je kijkt naar de Partij van Arbeid in Zandvoort. Nu hebben ze één zetel. Op basis hiervan vervalt die zetel. Ja, dat vind ik heel prijs voor de PvdA. Ja, maar het is zo. Ik denk dat je zo nog even niet mag kijken. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, dat er een hele lange traditie opeens uh, over is. Welke traditie? En dat vind ik triest. Welke traditie? Nou, de ja. Partij van de Arbeid was toch altijd een gerenommeerde uh, uh, fractie hier in Zandvoort. Ik dat blijven ze toch. Maar ik denk ja. dat je, dat je uh, dit niet echt naar de, de Zandvoortse politiek kan trekken. Wel uh, een richtlijn zou kunnen geven. Maar dat je niet kan zeggen... De PvdA verdient zoveel, dus die zijn weer geen zantwoord. Ik denk dat het een beetje te kort door de bocht is. En dat gaan we... Nee, volgend jaar je, gaan we dat je, zien. Nee, maar wat je wel natuurlijk ziet landelijk... is dat, dat de PvdA natuurlijk gigantisch is afgestraft. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... maar dat is misschien eerder een persoonlijke mening... dat ik dat niet terecht vind. Het ik is vind een als, regeringspartij geweest. Nee, maar het is een regeringspartij, maar in het, vanaf het moment... waar we aankwamen van de verkiezingen in, in, in 2012... hebben zij de verantwoordelijkheid genomen... Precies. samen met de VVD... om het uh, uh, te gaan besturen en het land weer uit de crisis te helpen. En als je dan ziet hoe zij daarvoor worden afgerekend, dan vind ik dat gewoon niet terecht. Nee, maar daarom benoem ik het ook. Ik denk en dat, en, maar dat is, is inherent natuurlijk aan politiek, dat je op een gegeven moment als, als, als, als regeringspartij of als coalitiepartij um, is het... Um, Vaak natuurlijk ook ja, beslissingen nemen die niet leuk zijn. Uh, je hebt compromissen te sluiten. Je kan nooit volledig je eigen programma uit, uitrollen. Dat is ook lokaal zo. En dan word je op een gegeven moment voor afgestraft. Waar je het misschien hartstikke goed doet. Maar vanuit een oppositie <sus> kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen. Uh, nee, uh, net zeg ik dan wel eens een keer. En ik ben, ik ben tegen. Dat is natuurlijk iets makkelijker dan dat je op een gegeven moment... je verantwoordelijkheid uh, draagt dus als uh, regeringspartij Wat je eigenlijk zegt, en dan uh, vertaal ik hem heel krom... is dat de afstraffing scheef ligt. Dat vind ik wel. Ja, nou, dat kan ik gedeelte... Vind ik scheef ja, de, ja, het verlies aan de zetels van, uh, de, van de PvdA... De, de, van de natuurlijk. ten opzichte van de VVD. Dat ligt natuurlijk heel scheef. Nou, ik trek hem ook heel krom. Ja, want jij spreekt nu van een afstraffing. Ik denk dat we helemaal niet moeten spreken van een afstraffing. Wij stellen vast dat wij als VVD het... gelinda uh, zetten. Nou, ik vind wel. Ik vind dat, dat de PvdA is afgestraft. Is. Ja. Ja. Nou, daar, maar het is het ja, maar hoe dan, je dat ik, brengt. Niet slechts op beleid, naar mijn gevoel. Nee. Nee onderbuikdingen gebeurt. Nee, ik, ik, ik kijk even verder. Volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Yes. Uh, dit najaar uh, gaat de voorzitter van de Partij van de Arbeid weg. Ja. Dat betekent dat het gezeur in de Partij van de Arbeid nog een aantal maanden doorgaat. Of niet? Dat betekent dat je dan vlak voor die verkiezingen weer gaat zitten. Volgend jaar met die gemeenteraad. Ja. Weet je, dat betekent op... onrust. Nou ja, ja, ik kijk dan naar onszelf. Ja, en dan denk ik, kijk, aan onze partij... daar is geen onrust. daar is rust, het gaat goed. Uh, zeker ook gewoon uh, lokaal. Dus dan denk ik, nou, ja, ik ga die verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Kom erop. Nou, we gaan uh, zeker, zeker die kant op, Pieter, om ze allemaal weer uit te nodigen. En dan uh, kan de PvdA ook uitleggen... Hoe, uh, hoe zij dat gaan doen met de nieuwe voorzitter. En de rust dan wel onrust. Ja, maar we moeten natuurlijk ook een onderscheid maken... tussen landelijk en lokaal. En, en dat, dat is hetzelfde, vind precies. ik, uh, waar altijd naar gekeken wordt. Hier in uh, Zandvoort uh, zijn lokaal... ...lokale partijen actief. Maar het geeft wel een tendens. Het geeft een tendens, maar je kan op een gegeven moment moet je kijken naar wat een, een, een partij lokaal presteert... ...en waar ze voor staan. En dat kan best afwijkend zijn van landelijk op een bepaalde standpunten. En ik vind ook dat je de partij in Zandvoort moet beoordelen op de prestaties hier... ...en niet op de prestaties in Den Haag. Eens. Ik heb nog een uh, vraag over de landelijke. Ga je gang. Wat vind je ervan om de kiesdrempel drastisch te verhogen? Want als ik dit tabelletje kijk wat uh, gep uh, gepresenteerd is, hmm. dan heeft de onderste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partijen niks te vertellen. Er is dus heel veel voor te zeggen natuurlijk wat jij voorstelt om een verkiesstempel überhaupt in te voeren. Maar er is denk ik ook heel veel voor te zeggen, dat huidige systeem wat wij in Nederland hebben, one man one vote, om dat te omarmen. En ik denk ook dat dat een zekere kracht heeft. Natuurlijk eh, heb je het risico dat je gigantisch veel partijen krijgt, gigantisch veel wisselingen. Maar neem nou eens het andere kant. Dat je dan een kiesdrempel invoert, zegt dat je minstens vijf zetels moet hebben, wil je daar mee kunnen doen. Wat houdt dat tegen? Dat betekent dat je ontzettend veel stemmers... die dus op die kleinere groepering zou gestemd hebben... aan de kant zet. En daar ook helemaal niets mee doet. Maar dat doe je nou ook met die PVV-stemmers? Die zet je nu ook aan de kant? Nee, ik zet en niemand aan de kant. Het gaat erom dat zij, die 150 mensen in de Tweede Kamer... recht van spreken hebben. En dat is het verhaal waar we het over hebben. Je geeft ze recht van spreken. Kan iemand met één zetel dan mee... Want die waait van links naar rechts. Dus de afgelopen periode was wel gebleken dat zelfs een partij met twee stemmen. Mm. bepalend was voor bepaalde doorslaggevende ja. fenomenen. Ja. En ook bij de oppositie is dat gebleken. dat D66 bijvoorbeeld bij een uh, euthanasievoorstel. door die ene stem gescoord heeft. Mm. Gescoord klinkt op het maar, nou, maar het komt erop neer dat die er... one man, man vote. en dus het gemis aan de kiesdrempel. eigenlijk een heel mooi systeem is. Maar het betekent ook dat je als partij als beginselpartij daar veel meer aan de weg moet timmeren. Met je eigen beginselen. Ja. Ik heb okay. nog even één vraag aan jullie. Wat betekent deze uitslag voor de mensen die het moeilijk hebben in Nederland? Sociaal zwakkeren en dergelijke. Zie je daar consequenties voor? Voordeel? Nadeel? Dat is uiteindelijk afhankelijk van uh, welke coalitie er gaat komen. Maar als je gaat kijken van de afgelopen jaren waar je vandaan komt, vanuit welke crisis. en dat natuurlijk nog op dit moment, en dat heeft Rutte natuurlijk ook elke keer aangegeven. niet iedereen voelt nog dat het beter gaat met Nederland. Maar dat is hetgeen wat het de aankomende vier jaar. Uh, wat de doelstelling moet zijn. dan geloof ik dat de aankomende vier jaar voor iedereen beter gaat worden. Wij moeten gezien de tijd. door deze discussie een beetje eindigen. Want we hadden nog eindeloos kunnen filosoferen over wat gaat de coalitie worden. maar dat doen we niet, want daar zijn we ook drie weken bezig. Ontzettend bedankt voor jullie komst en het babbelen over de uitslag en misschien de toekomst. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne dag verder. Er wordt naar ons gezwaaid, want we horen de muziek wegdraaien. En wij hebben de stoelen weer aangeschoven. Dolly Tempierik en Rob Harms zitten erover ons. Beide bestuursleden van het ZFM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. En hoe is dat om aan de andere kant van de tafel te zitten? Ja, het is wel heel apart ja, dat is best Ja, best spannend, hè? Ja, best ja. spannend. Ja. Gaat ineens de routine, die verdwijnt als ja. sneeuw voor de zon. Maar, maar goed. Um, We hebben jullie uitgenodigd. En het, uh, het loopt al een tijdje in het Zandvoortse. Dat er vragen gesteld zijn. Over uh, hoe en wat binnen CFM. Ja. Er zijn een aantal vragen gesteld door het CDA. En er zijn een aantal antwoorden gegeven. Antwoorden moet ik nog niet zeggen. Maar uh, er is een stelling door jullie gedaan. Tien punten programma voor het uh, komende seizoen. Um, waar het een beetje over ging. Was over geld en acquisitie. Uh, zoals bekend betaalt Zandvoort per er aan de juist. Nog steeds juist? Niet, nee, is niet nou, helemaal zo. Nou, maar... corrigeer dan even. Want dat nee, de, de gemeente Zandvoort krijgt een uh, bijdrage uit het gemeentefonds. En dat gaat over het uh, aantal huishoudens uh, in, uh, in Zandvoort. Er wordt een uh, bijdrage per huishouden vanuit het Rijk richting uh, de gemeente uh, gegeven. In het gemeentefonds. Daar zit onder is... andere ook bijdrage van scholen en dergelijke bij. Ja, maar ja. dit is bedrag voor de radio. Voor de radio, radio, ja. En het dat is dus uh, hoeveel? Uh, dat is, uh, euro. Uh, ja, iets meer dan een euro uh, per huishouden. En dat komt neer op uh, zeg maar een kleine 11.000 euro voor Zandvoort. 11.000 euro, daar moet je het mee doen. Ja, dat is, dat is wat vanuit het gemeentefonds komt. Ja. En dat wordt aangevuld door de gemeente Zandvoort naar 14.500 euro. Dat is je, je raambegroting. Nou is voor de verbouwing een aantal jaren geleden een lening aangegaan met de gemeente Zandvoort. Daar ging het ook over. Ja, klopt. Wij zijn in 2013 naar een hele mooie nieuwe studio verhuisd aan de Tolweg 10A. En om die ruimte geschikt te maken en om apparatuur aan te schaffen... zijn we een lening aangegaan bij de gemeente van 55.000 euro. Die mogelijkheid heeft de gemeente ons gegeven om die lening zeg maar, te krijgen. En over die lening betalen we overigens gewoon jaarlijks rente aan de gemeente. En het is de bedoeling dat die uh, lening in vijf jaar wordt, uh, wordt afbetaald. Dus dat betekent jaarlijks een uh, 11.000 euro... wat je van die 14.500 euro opzij kan leggen. Dan blijft er weinig over. Om de, precies, er blijft vrij weinig over. Dus dat, uh, dat, dat is af en toe een beetje, een beetje krap, maar... Tot nu toe uh, hebben we keurig aan onze uh, betalingsverplichtingen richting uh, de gemeente voldaan. Dus er moet nog één termijn betaald worden? Twee termijnen. Twee termijnen. Dit de, jaar en volgend jaar. Het is uh, vanaf uh, 2013. Dus we hebben nu uh, drie termijnen gehad. Dit jaar en volgend jaar nog. Oké. Okay. Ik heb het. Uh... Het tienpuntenplan CFM uh, 2017 voor mij liggen. En uh, punt 1, het benoeming van het programma daar is inmiddels aan voldaan. Benoemen van voorzitter en penningmeester. Ja. Uit diezelfde stellingen blijkt dat het uh, uh, bestuur ingekrompen is tot drie personen. Klopt. Klopt. Belinda Geurens zat daarin. Uh, uh, die meneer van de financiën, Ivo. Ivo? Ivo, Ivo Bos. Bos? Dat was het bestuur. En Marcus van Dam. En, Marcus, en Marcus van Dam is om technische redenen uit het bestuur gegaan. Want hij wilde techniek gaan doen. Ja, hij ja, wilde dus zich liever richten op, de, op, de, op het technische werk gewoon. Misschien. In plaats van het aansturen. Want in die ja, ja. functie was er op dit moment niet veel meer te doen. Hij is destijds in het bestuur gekomen in verband met de verhuizing. Want toen moesten er natuurlijk op technisch gebied heel veel overleg worden, gedaan worden nog. Ja. Ja. Uh, dat betekent dat je bestuur uh, met 50% is ingekrompen. Het is uh, waar eerst uh, tot 1 januari met, uh, met vijf uh, personen in het bestuur. En nu nog drie. En nu uh, drie. En de bedoeling is dat dat weer uh, naar vijf personen uh, terug, gaat. Uh, terug gaat. En het liefst zo snel mogelijk. En daar zijn we nu uh, druk, uh, druk we mee bezig. Nou, maar daar zijn we al in met behoorlijk stadium. Ja, stadiums, ja gesprekken ja, lopen, ja, ja, ja. lopen Ik denk dat dat niet lang meer op zich laat wachten. wat we witte rook uh, uit de schoorsteen kunnen laten komen. Voor penningmeester of voorzitter? Beide. Allebei. Beide. Ja. Ja. ja. ja. ja. Uh, punt, en dan, punt drie is het zicht op financiën en opstellen begroting. Nou klinkt dat heel uh, mooi, maar je begroting zou toch eigenlijk al klaar moeten zijn voor dit jaar? Ja, klopt. Die is al klaar. En waarom zouden we dan het zicht krijgen op financiën en opstellen begroting? Ja, het is uh, uh, voor, uh, zeg maar, uh, uh, een, een van de bestuursleden, Auka Beuving. Dat is, uh, hij is uh, nieuw in het bestuur. En voor hem uh, is het belangrijk dat hij nog wat meer duidelijkheid kreeg... over ja. van, uh, hoe de begroting precies is samengesteld. Dus de begroting... Dus dat, is echt, een, dat is echt een uh, intern uh, puntje, okay. zeg maar. Uh, de techniek. Ja. Uh, Marcus doet daar heel veel aan. Ik zie hem ook heel met, eigen, met eigen spulletjes uh, slepen. Ja. Uh, uit hoeveel man bestaat de techniek nu? Ja, oh, dat is een nou, goede vraag. Rekenen. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb er één. Ja, je hebt, je hebt echte techneuten. Nou, Martijn Luiten is daar een, een van de personen van, Marcus van Dam. Zij zorgen echt voor, voor de techniek, hè. techniek en de techniek van de, van de apparatuur. Uh, verder zijn er techneuten uh, die helpen op, uh, bij locatie uitzendingen. En uh, hier de uitzending in Hoogland. Hé hey, Dat bedoelen we. Ja. En... Um, ja, die groep bestaat uit uh, uh, uh, uh, uh, uh, ongeveer vijf personen. Nou, volgens mij iets meer. De totale groep is iets groter, hoor. Ja, de totale groep is iets groter. Is, in, in de microfoon graag. Ja. Oh, ja. de totale groep is iets groter. Ja, ja. Pieter houdt dat heel scherp in de <ansa�ind Iron Man> gaten. Maar laten we even wel zijn. Eh, op dit moment hebben jullie 70 vrijwilligers. 70 vrijwilligers. Maar techneuten is nog steeds een moeilijk punt, uh, Pieter. Yeah. Ja, die kan je ook niet genoeg hebben. Het is natuurlijk nee. een heel erg technisch verhaal, het radio maken. En uh, we willen natuurlijk ook een stapje verder gaan. En Televisie. daar zijn we ook ja. al behoorlijk ver mee in de ontwikkeling daarvan en de voorbereidingen. Maar daar heb je ook weer mensen voor nodig. Je moet net even een die, drempel over, zeg ja, maar op ja. een gegeven moment. Dus ja, dus we, we, we zijn druk aan het uh, werven ook op dat gebied. Is het niet iets om uh, bij ROC Haarlem of Nova College een uh, mooie sticker op te hangen van Kom bij Ja, daar ja, hebben ja. wij het ook al over gehad. Om daar, uh, Je bent een mediaopleiding. Ja, precies. Dus van daaruit. Uh, maar dan moeten we even kijken of het uh, voor ons mogelijk is. Om uh, bijvoorbeeld stageplekken aan te bieden. Of dat het echt gewoon uh, alleen maar is. Dat de mensen in hun vrije tijd uh, uh, uh, ja, bij ons Een hun tijd komen besteden. Toe toevoeging gesteden. voor vrijwilligers. Ja. Dus dat als is nog uh, even uitzoeken. Maar... Ja, als er uh, mensen zijn die geïnteresseerd zijn in techniek. Je bent van harte welkom bij CFN. Uiteraard. En mogen ze ook volgende week bij jullie komen kijken. Bij de open uitzending. Uh, ja, vanuit, uh, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. 24. Ja, ja, van harte welkom. Ja, natuurlijk. We zitten er vanaf uh, twee uur, middenhalte straat. Kom kijken als Kom je kijken. iets wil, uh, wil doen in de presentatie of in de, in de techniek. Ik, en, ik, uh, ga, ik ga even terug weer naar de organisatie. Ja. Uh, wij hebben een nieuwe programmaleder. Ja, Albert Jan. herbenoemd benoemd, Albert Jan. Uh, en ik heb begrepen dat hij ook al een, een, een, een assistent heeft die je mogelijk in de toekomst ooit een keer gaat opvolgen. Klopt. Dat is Maurice Melder. Nou, ja. dat is ook een deskundige op dat hele Absoluut, gebied. Absoluut. Ja. Dus dat is goed afgedekt. Ja. En Albert-Jan Kennende uh, is het programma-aanbod uh, voor het komend jaar ook al helemaal ingevuld. Uh, uh, uh, klopt. En er komen waarschijnlijk nog wat aanvullingen, mm. geloof ik, hè? waar Albert Jan al ja, mee bezig ja, ja. is. Zijn ook wat nieuwe dingen op stapel. Dus het wordt weer heel spannend en, en heel hij uitdagend. Ook, ook de opleidingen dat mensen weer presentatietechnieken leren en techniek leren, ja. enzovoort. Ja. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Ja, en dat doet hij dan samen met, uh, uh, met Willem de Boer. Die inventariseert dat allemaal. De nieuwe vrijwilligers worden geïnventariseerd door Willem Boer. En uh, die begeleidt dat ook. Zodat niet alles uh, bij Albert Jan terechtkomt. Dat, het, dat we een beetje een goede verdeling van de taken krijgen. Okay. Dan kom ik, kom ik toch even bij, uh, bij Peter Jouwstra uit, want uh, na verluidt ben jij voorzitter van de PBO, hè, de, het ja. controlerend orgaan, uh, uh, uh, vol, vol, vol, voldoet, dus, voldoet CFM dus... aan hun, uh, aan hun uh, uh, eisen? Ja, zonder meer. Uh, ik ben dus voorzitter van die PBO, overigens ik heb niets te maken met de besturen van uh, de radio, uh, ik ben alleen maar toezichthouder. Kijken of wij voldoen aan de eisen van het commissariaat van de media... ten aanzien van de programma's. Is er voldoende aandacht voor de diverse sectoren? Uh, sport, cultuur, noem het maar op. En daar toets ik uh, uh, Albert-Jan op, want dat is mijn man. En dan zeg ik van, kom eens met je lijst. Uh, cultuur, educatie, cultuur, Informatie. Uh, voldoen we daaraan. En dat moeten we dan al even berekenen en doorgeven aan het commissariaat. En elk jaar voldoen we daar ruim aan. Daar houdt het mee op. Ik heb dus niets te maken met het bestuur. Rob? Ja? Heb jij, uh, Abijan komt bij jou met zo'n schema? Uh, dat vullen jullie waarschijnlijk samen in, want uh, zo ken ik jullie ook wel. Heb je daar moeite mee met het invullen van de schema? Of moet je echt trekken van ik moet iets van de politiek hebben, ik moet iets van sport hebben? Nou ja, het is wel zo van uh, dat uh, zeg maar bijdragen vanuit, uh, vanuit stichtingen, verenigingen in Sanvoort, die blijven natuurlijk altijd van harte welkom. En met name op het sportgebied, hè, sportverenigingen, hun nieuwtjes, uh, verslaggeving en dergelijke, zouden we best nog wel uh, willen uitbreiden. Want je doet ook nog sport, weer een, uh, je doet ook sport Morgen heb je een sportprogramma. Ja, vrijdagmorgen zijn we heel blij mee. Een ja. sportprogramma bij CFM programma. van 10 ja. tot 1 uur tegenwoordig. Dus een uurtje ja. lang. En wie doet dat? Dat is Henny Ruckert. Ja. Dat, dat is een beroemde journalist. Ja, klopt. Ja. Heel beroemd. Ja, en, en op zaterdag hoor ik ook verslagen van Joop Van Nes. Van Joop Van Nes. Joop is gelukkig. Het voetbal. Als Esfesal uh, voor thuis speelt, uh, is Joop van Nes daarbij aanwezig. Nou, we weten allemaal uh, de mobiliteit van Joop, dat laat wat te wensen over. Dus uitwedstrijden kan hij uh, helaas niet verslaan. Maar bijvoorbeeld als er iemand is van Esfesal voor die een uitwedstrijd zou kunnen verslaan, ook van harte welkom. Ja, graag. Ja, dus uh, dat loopt. Ja. En voor de rest zit je uh, qua programma's gevuld. Ja, maar het is uh, inderdaad zo: we voldoen aan de eisen, maar we willen altijd meer. Er is uh, nog beter. Binnen eens gesproken over uh, evenementenuitzendingen. Um, ik zie dat niet echt van de rond komen, behalve dan volgende week in vier. Zijn er nog meer uh, activiteiten waarvan je denkt, dat moet ik even kwijt? Nou, we zijn op zich zijn we het jaar best wel uh, goed begonnen, Ben. Met uh, de nieuwjaarsuitzending? De nieuwjaarsuitzending. De, de nieuw, de nieuwjaars ja, we zijn uh, aanwezig, aanwezig geweest uh, bij, uh, bij de ijsbaan, uh, ja. nieuwjaarsreceptie. Uh, recep Rob, uh, Rob Akta hoort, ja. En Cor is momenteel druk bezig met, uh, met een uh, mooi project... waar we nog even niets over zeggen, omdat het nog uh, Oh, dat durf ik, ik wel over, maar ik ga het niet doen. Ja. Nee, maar goed. Als, als, als, als dat allemaal gestalte gaat krijgen, zijn we daar natuurlijk ook heel gelukkig mee. Dus uh, nee, we zitten wat dat betreft in een, uh, in een goede lift. Ja, en mooi. het mooie omhoog. is, uh, Ben, dat wil ik wel even vertellen... van we zijn ook binnen de organisatie echt een apart team voor locatieuitzendingen voor verslaan van evenementen en dergelijke aan het opzetten. Ja. Dus dat dat ook een stuk makkelijker wordt, waardoor we uh, meer op locatie kunnen staan. Ja. Want dat is al mooi natuurlijk, hè? even de studio uit en uh, je neus laten zien. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, uh, zeker ook voor de acquisitie want mensen die willen sponsoren, willen ook gezien worden. Ja. En dat is met een mooi bord als Ach, je dus buiten staat, uh, natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Ik denk dat wij voorlopig uh, genoeg weten over de stand van zaken. Ja, ik ben blij met deze antwoorden, want dat maakt meteen duidelijk in het dorp waar ZFM voor staat en uh, dat ze een gouden toekomst hebben. Ja, en iedereen is van harte welkom. Daar geloven wij ook zeer zeker. Wij zoeken in. vrijwilligers. Ja, nog steeds nog hoor, steeds. ondanks dat we er best veel hebben. Maar uh, iedere vrijwilliger is bij ons van harte welkom. Uh, Oké, okay, ja. uh, Dolly en Rob, bedankt voor de uitleg. Ja, jullie ook. vragen uh, gedaan. De tijd. Ja. De muziekje en daarna gaan we door met het laatste onderwerp. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dank gedaan. Kapitein. Keer. We zitten in de uitzending. Ja, nou heb ik het goed gezegd. Kurt Darn was dit. Uh, lieve mensen, we, zijn, uh, we hebben nog één gast en een hele bijzondere gast. Uh, en daar willen we toch eventjes uitvoerig uh, bij stilstaan. Uh, tegenover mij zit uh, Manon Brunting. Ik ken Manon al vanaf uh, Kleinzaam. Het was een zeer ervaren wedstrijdzwemster bij de Zandverse Zeeschuimers ja. samen met je zus die meer aan het kunstzwemmen deed, ja, Desiree, uh, maar ja. je hebt heel wat wedstrijden gezonden bij de Zeeschuimers. Heel wat, heel wat ja. inderdaad. En je ja. was goed? Ja, en ik was goed. Ja, absoluut. En, en opeens gaat het mis? Ja. Nou ja, het was het, uh, de trainer ging op een gegeven moment weg. Dus. Um, toen uh, was het voor mij ook uh, geen zwemmer meer. Nee? Dus, uh, nee, nee. En dan opeens nee. dan komt de erfelijke ziekte naar voren? Ja, inderdaad. Dat is wel even vervelend en zo. Had je daar uh, als... als het, uh, in, in de tijd dat je nog wedstrijd Hield je daar rekening mee? Nou, eigenlijk helemaal niet, hoor. Want het is... Uh, deze ziekte, of in ieder ja. geval uh, voor onze uh, familie, is het echt een uh, late... Huntington? Het gelukkig niet, ja, het is gelukkig niet in de jeugd, uh, is het. Maar echt later. Dus echt uh, pas vanaf je 40ste of 50ste jaar uh, dat je dan uh, ziek wordt. Maar je hebt ook de jeugdvorm. Alleen die hebben we gelukkig niet. Dus uh, <laughs> dat speelt weer. Je moeder, die had ja, ook Huntington? Heeft gehad, ja. En je zuster ja. Desiree? Yeah. Heeft hij het ook, je zus? Dat, weet, dat weten we nog niet, want zij heeft zich uh, niet laten testen. Dus uh, oh, okay. dat is nog even niet uh, dus duidelijk. Het beperkt, ja. het beperkt zich... Alleen, uh, ik heb me laten testen. Ja. Verder niemand nog uh, van de familie. Dus, maar je schrikt je rot als je het bericht krijgt. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja, je wereld soort wel eventjes in. Dus, uh, maar ja. Maar je bent een dus vechter. Gewoon lekker uh, positief. Naar voren. Ja, precies. Lekker positief zijn. Ja. Belangrijkste, dus uh, Je ja. bent een vechter. Ja, zeker. Zwemmer, maar ook lid van... Van de rennersbrigade. Ja, ja, ook dat. Ook al jaren. En naast jaren, je Trudy van yeah. dat is ook zo'n vechter. Goedemorgen. Ja. Nou, goedemorgen nou, Trudy. Kom een beetje dichterbij dan. En, ja, en, ja, en dan zeg ik van, ja, nou ken ik deze reven weer helemaal. Ja. En ik ken Manon, buitengewoon. Ja. Die gaan er even tegenaan. Ja, tuurlijk. Jullie... Uh... We gaan hardlopen? Ja, vijf kilometer. Ja, gaat vijf ga kilometer vijf hardlopen. Uh, ja. Ja. En uh, ja. daarbij wil je eigenlijk geld ophalen voor het, uh, het onderzoek naar de ziekte Huntington. Ja, klopt. Er is ja, geen oplossing, dus er moet nog heel wat onderzocht worden. Ja, klopt. Ze hebben nog niet echt medicijnen ervoor, Dus uh, ik wil eigenlijk gewoon... Uh, kijken of het lukt om te doneren. Nou ja, dat we uh, er is, natuurlijk... wat uh, meer kunnen doen. Zolang er geen oplossing is... is er heel veel onderzoek. Zolang er geen geld is, wordt er niet onderzocht. Ja. Dus er moet gewoon heel veel geld komen voor dat onderzoek. Dat gaan jullie uh, ja. ook bij elkaar brengen. Trudy, jij ja. uh, bent een soort ja. van... campagneleider. Ja, ja samen met uh, Astrid uh, Tomaat uh, zijn we het uh, wervingsteam Achter Menom. Afgelopen... Uh, uh, weken Na de feestdagen hebben we binnen de ZTB de activiteit opgepakt... om te gaan hardlopen iedere dinsdagavond met een groep van uh, maximaal 18 man. Enthousiaste groep, wisselende groep, de ene met ervaring. Uh, Kunnen ze lopen. dat een beetje? Nou, we, we hebben gelukkig een loopcoachje bij. Uh, van startloopgroep Jan Dijk. En uh, die uh, maakt ons uh, bekend met het wereldje van lopen. En iedereen die begonnen is, uh, is enthousiast. Dus dat is mooi. Van de 18 man die uh, maximaal lopen op de dinsdag gaan er nu 10 meedoen aan de circuiten. En Astrid de Maat en Patricia Akersloot, die lopen op zaterdag ook vanwege deze campagne. De 30 kilometer? Die lopen de 30, nou bij de 30 kilometer lopen ze de 18 kilometer. Ook al dapper. Ja. Ja. Manon die heeft binnen de loopgroep, want Manon traint ook op dinsdag, heeft zich gevraagd, jongens, jullie kennen me, jullie weten dat ik sinds twee jaar weet dat ik Huntington heb. Het is een erfelijke ziekte, er zijn geen medicijnen voor. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, voor dat onderzoek is 4 miljoen nodig. Nou, Manon heeft niet de illusie dat ze 4 miljoen bij elkaar gaat halen. Maar Manon heeft zich als doel gesteld uh, om 1000 euro in ieder geval aan sponsorgeld binnen te halen. Dat vind ik knap hoor. Dat is ook hoe, heel knap. Ja. Hoe komt zij aan dat geld? Want uh, bij dat hardlopen, jullie gaan hardlopen. Manon zelf ook. Manon gaat zelf ook lopen. Ja. Zijn er ja. mensen die zeggen van nou ik, uh, ik sponsor als jij die vijf kilometer uitloopt. Hoe, hoe werkt dat? Dat kunnen ze zelf uh, bepalen. In een microfoon. Uh. Oh, oh, sorry. Dat kunnen ze zelf bepalen. Is het zo te horen? Oké. Okay. Dat kunnen ze zelf bepalen. Ik heb al gewoon geld uh, gekregen van uh, mensen die zeiden van hier heb je wat. Uh, mm -hmm. uh, dus uh, het maakt allemaal niet uit. Ja. Je kan we, alles storten ja. wat je... Ja, Menon ja, dus is niet sponsoren wil, uh, op de vijf kilometer. Ja. Ja. Je kunt sponsoren per ja. kilometer. Een euro, twee euro, vijf euro. Maar wat we merken is dat uh, de mensen die enthousiast zijn over de actie... toch zeggen van weet je wat, je krijgt van mij. Vijf euro, tien euro, vijfentwintig euro. Ja. Uh, het kan gestort worden op uh, Manon haar uh, eigen nummer. Want we zijn aangesloten bij het kamp team Huntington. Dan zorgen we zelf dat het daar op de rekening komt. Al het geld dat om binnenhaalt. Dat is gecertificeerd ja, ja. En het ja. nummer is... Het nummer is... ik ga het voorlezen. voorlezen. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Ik ga het voorlezen met duidelijke stem. NL73. En dan Rabo. R-A-B-O. En dan krijgen we een nummer. 032 632. 3619. Heb ik het goed gezegd? Klopt helemaal. Hoor. Gaan we nog een keer noemen. NL 73 RABO, oftewel Gabo. En dan 0326 323619. Kijk er soms dus, de krant op naar, de staat. Klopt helemaal. Ja. Ja, en op de website en, op, van ja. de ZTB staat het ook. En lieve mensen, yeah. betaal alsjeblieft. Uh, schenk geld voor deze rotziekte mm -hmm. En help mm -hmm. maar non. Want ze heeft dat geld dat wil ze een heel groot bedrag voor het goede doel kunnen overmaken. Ja. 3. Doe dat alsjeblieft. Uh, Zet erbij en jij zwemt uh, en Red nog ook bij de Zet erbij, die gaan dan lopen. Ja. Uh, moeten die inleggen als ze mogen lopen voor jullie? Nee, nee, nee. Of zoeken uh, zij de sponsoring om hun heen? Het is een, uh, de looptraining op de dinsdag is een winteractiviteit van de ZTB geweest. Ja. De zomer zijn we natuurlijk ja. druk op de posten. En in de winter is er wel materiaalonderhoud op de kazerne. Maar uh, de een houdt wat meer van materiaalonderhoud dan de ander. En to toch om te zorgen dat we elkaar uh, zien. En dat we sportief het uh, nieuwe seizoen in kunnen. Hebben we dit bedacht. Uh, dat wordt gefaciliteerd door de ZTB. En we krijgen zelfs van de kleding. Onze van de ZTB ook loopshirtjes, dus we zijn volgende week ook goed herkenbaar aan onze loopshirtjes. Dus het is gewoon echt Wat een ZTB. Wat voor kleur actie. heeft dat? Zwart. En achterop staat uh, Manon loopt voor Huntington. Kijk, kijk, en zo hoort en, het. Aanmoedigen ja. mag, want het is ja. natuurlijk best een klus en zeker voor mijn om. Ja, en ja. geven mag ook, hè. <laughs> iedereen mag, mag, geven. Ook, nog beter. Ja, ja. Uh, zeker. Die vijf, kilometer, die vijf zeker. kilometer vindt helemaal plaats op het circuit of ga ja, je op het straat nee, erop? alleen op het circuit is dat. Godzijdank, want het is ja. moeilijk lopen op straat, ja. Het is heel Wij moeilijk Daar alles van, ja. ja, het is het uh, ja. meest lastige ja. stuk van de twaalf kilometer. Ja, maar ieder jaar weer een verrassing wat het wordt. Ik bedoel, het jaar, uh... En je loopt op nieuw asfalt in het circuit, dus dat scheelt ook nog een stukje. Ja, ja, dan gaat het ja, wat harder. Het ja. bijzondere van het circuit vind ik altijd dat je daar schuin loopt. En als je daar voor de eerste keer aan het hardlopen bent, dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Want waar loop je nou schuin uh, op het asfalt? En, dat en, is... en dan de hun rug omhoog? Ja, ja. Dat valt helemaal tegen? N nee, het valt niet <laughs> tegen. Het is leuk. Laat ik even <laughs> dat dit hier gewoon mooi weer is. Ja, ja. Dat lijkt heel, het is een uh, uitdaging. Ja. Ik hoop dat het, ja. is, ja. Ja. het mooi weer is. Mooi weer en app. Dat zou fijn ja. zijn. Dan hebben we een groot strand en dan loop je daar lekkerder. Dat vind ik ja, altijd We, we, we, we. gaan is actief dat weekend. Dat, ja. Ja. ja, klopt. We ja, ja, ja. doen ook de bewaking. Dus het was ook nog een kunst om te zorgen dat we en kunnen lopen op zondag... en voldoende mensen hebben om de bewaking te doen op het strand. Ook omdat de 21, die dit jaar voor het eerst is... die loopt uh, door over het strand. Die gaat richting slag. Maar dat betekent ook dat de bewaking daar nog... Uh, ja, de, te terug, de terugweg is over de bult, over het fietspad. En het fietspad moet ook bewaakt worden. Ja, klopt. jullie hebben... Ik heb best wel wat, uh, wat zorgen gehad ja. over die, uh, die, die afzetting en nu het lopen erbij. bij. Dus heel de set daarbij is het weekend druk bezig. Ja, gelukkig zijn er uh, nog meer vrijwilligers, want ook het Rode Kruis loopt op het fietspad. Dus, ja. Uh, ja. Maar goed, terug naar de, de zaak, ja, de ziekte ik van ik Huntington. ik zie deze reden er ook bij zitten. Uh, kan je iets vertellen hierover? Oh, de ziekte van dan. Ja. Dat is niet deze nee, nee. dat is Evelyn. Evelyn. Evelyn. Evelyn. Die weet er niets van? Van de ziekte zelf? Ja, ja daar weet ik wel het een en ander van. want Ik heb haar moeder gekend. Ja, ik ook. Ja. Dus, ja. daar... Oké. Wij moeten ja. gezien de tijd ja. wel even... Even met publiek praten. Wij moeten gezien de tijd wel even in de microfoon blijven praten. En uh, ook wel met de gasten. Ja. Okay. Pieter, ja. kun jij voor de duidelijkheid nog een keer het nummer noemen van Manon? Hm. Ik doe het toch graag. Dames en ja. heren, papier en pen bij de hand. Daar gaan we. NL... 73, oftewel 73, en dan Rabo, R-A-B-O, en dan krijgen we het nummer 03-26-32-36-19, ten name van Manon Brunting, yes. en maak alsjeblieft ja. veel geld over. Ja, uh, mocht u zeggen van, ik liever het uh, cash geven, dat kan ook. Geen dat probleem, hoor. Deze, deze, ja. deze hardlopers stoppen graag voor u om even ja. een envelop in ontvangst te nemen. Ja. We hebben ook collectebussen ja, die komen links ja. en rechts in het dorp te staan... bij uh, bekende middenstanders, zal ik maar zeggen. En vul volgende die, week... Vul die collectebussen. Ja. ja, bij de bewaking van de sequieren hebben we ook in onze 120-130de auto's... Uh, een collectebus bij ons. Dus ook nou, dan... Je zegt 120-130, dat zijn de auto's van de renningsbrigade. Ja. En die hebben ook collectebussen bij ja. Dus zit dus uh, veel geld in. Ja, de slogan van Ben is een mooie. Uh, aanmoedigen is mooi, geven Geef is beter. beter. Ja. Goed, ja. wij hopen dat jullie heel veel uh, geld ontvangen. En uh, voor de mensen die het willen zien, kom naar uh, de start van de 5 kilometer. Die is om 11 uur, ik het goed uit mijn hoofd heb. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Nou, maar non nonstop ja. in het oranje om... vak om 11 uur 20. 11 uur ja. Dan hou ik het toch op 11 uur, want het is een kleurrijk ja. gezicht om ja. nee, die vakken ja, te zien het. staan. <laughs> en uh, dan heb je natuurlijk ook nog een half uur om wat in die bus te gooien. Ja, absoluut. Ik ja. dank jullie hartelijk voor komt. Ik kom voor. te horen wat het resultaat is, want hmm. al het geld is. Ja, dat is hoe jij dit hebt ja. afgemaakt, deze vijf kilometer. Ja. Dat ja. is goed. Ja. Laten we jullie weten. Dat, Dat is goed. goed. Ja. Oké, okay, dank goed. voor jullie komst en uitleg. En mensen, geef bij de collectebussen, bij de middenstand en op het squeeze. Wij gaan direct over naar uh, de agenda, want de tijd dringt. Oké, okay, bedankt. Van 1 nou ja, tot en met uh, 26 april kan je een bloemen-aquarellen-expositie bekijken van Suzanne Laan bij het Pluspunt op Flemingstraat 55, beter bekend als het Foma Plein. Ja, en dan vanavond kunnen we kiezen tussen de Babbelwagen, Hotel Faber. Aanvang om 8 uur, entree 5 euro. Of de Wurfs. Of we kunnen naar de Curve, ons dorp leeft mee in Theater de Krocht. Aanvang 8 uur, kaarten 9 euro. En er zijn nog voldoende kaarten aan de zaal te koop. Ik moet toch even de oproep doen om beter af te stemmen. Want het is zonder dat mensen moeten kiezen voor het Zandvoortse. Precies. Morgen, Automax Street Power op het circuitpark Zandvoort. En we hebben ook morgen de Marathon scheveningen Zandvoort op het strand. Peter Tromp heeft ons al geattendeerd op Lipstick Percussion in de protestantse kerk Classic Concert. Kerkopen half drie, aanvang drie uur en vijf euro kosten. Dan gaan we naar woensdag. Internationaal Lutherjaar. 500 jaar reformatie. Dit is een openbare feestavond in de Dorpskerk voor het hele dorp. Uh, met de medewerking van de Trumpets of the Lord, dat zijn 90 zangers, onderlijn van Rob van Dijk. Dijk. Uh, Onno van Dijk die uh, komt daar zingen met Pastoor Putter en Dominee van der Linden Aanvang om 8 uur. Dan volgende week is het het weekend van de circuirun in de Volksmond, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een uh, drietal evenementen, waaronder de 30 van Zandvoort en je mag ook kiezen voor 18 kilometer. Sterker nog, je kan niet meer kiezen, want de insluiting is gesloten en dit jaar loopt een recordaantal van 7300 wandelaars het dorp binnen, dus het is altijd leuk om even te komen kijken en aan te moedigen. En hetzelfde geldt voor zondag. Daar komen meer dan 800 wielrenners. En die finishen op het Raadhuisplein. En natuurlijk de circuitrun zelf. Waar Manon in gaat lopen. En uh, nieuwe editie van 21 kilometer. En voor de rest begint om 12 uur de start van de 12,5 kilometer. En die rent door het dorp heen. Doe je mee? Komt, kijkt en aanmoedig. Jij kijken. bent een sportief figuur. Ja, maar dit, dit is iets, Pieter, waar ik uh, uh, gewoon op de pits moet staan. Om dat kleurrijke geschil uh, allemaal te zien. Je hebt gelijk. Nou, dan gaan we naar elke eerste maandag van de maand nabestaande groep bij Ook van half 2 tot 3 uur. Elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablet, smartphone. Ook bij Ook Zandvoert, 55. Elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over 9 tot kwart over tien. Aan de Flemingstraat weer. En dan de herhaling van dit programma is op aanstaande donderdag van 8 tot 10 uur. Ga naar uitzending